Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel problemen door het winterse weer vanochtend. Er zijn meerdere ongelukken gebeurd. Bij Valkenswaard in Brabant schoot een vrachtwagen van een brug af. De bestuurder was onderweg met een vracht en die liggen echt overal. Ook op Schiphol zijn er problemen. Tientallen vluchten zijn geannuleerd en honderden hebben vertraging. En treinen gaan ook niet helemaal lekker doordat sommige wissels zijn bevroren. Check dus je reisplanner voor je op pad gaat. Bijna 150.000 ZZP'ers zijn afgelopen jaar gestopt met hun eenmanszaakje. Het zijn er veel meer dan in de jaren daarvoor, zegt deze hoogleraar. Hij legt uit wat het volgens hem betekent. Ja, dat zegt eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant dat de economie net toch wat afkoelt. Je ziet het overal dat de groeicijfers zijn wat lager en er zijn gewoon minder economische kansen. Aan de andere kant zie je ook dat er natuurlijk ook echt maatregelen zijn genomen om het ZZP'erschap wat te ontmoedigen. Want bijvoorbeeld in de zorg willen veel partijen minder met ZZP'ers werken, omdat het relatief duur is... En José Mourinho is ontslagen bij AS Roma. De ploeg staat negende in de Italiaanse eredivisie, de Serie A. En dat is niet genoeg, vindt de club. Betekent dat Mourinho niet meer op de bank zit als AS Roma over een maand weer tegen Feyenoord speelt. De afgelopen jaren won hij van Feyenoord in de finale van de Conference League en de kwartfinales van de Europa League. In de kinderdisco op een hockeyclub in Amersfoort was dit weekend net een kwartiertje bezig toen de muziek alweer uit moest. Handhavers kwamen binnen en legden alles stil omdat de club geen vergunning heeft. Volgens de gemeente is al heel vaak gezegd dat er geen feesten gegeven mogen worden, maar de voorzitter van de vereniging vindt het maar kinderachtig gedoe. Volgens hem is het clubgebouw leeggeveegd en zijn alle tachtig kinderen een donkere parkeerplaats opgestuurd. Hij wil de kinderdisco op een ander moment alsnog door laten gaan... maar dan gaat hij wel van tevoren overleggen met de gemeente. En het weer nog, vooral in het noorden en oosten nog winterse buien... met sneeuw of hagel. Goed oppassen dus, want het kan glad zijn. Later trekken de buien weg en is er meer zon. Het wordt vandaag 1 tot 3 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Maar het was wel druk op de weg door het winterse weer. En dat zien we nu nog terug, vooral op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Maarsen en knopend Amstel, 18 kilometer met ruim een uur vertraging. Er staat daar een kapotte auto stil die blokkeert de linkerrijstrook. A27 vanuit Almere, tussen de Afrit Almere Haven en Hilversum, 13 kilometer fiede met een half uur vertraging. En 9 Alkmaar richting Den Helder, tussen Echtont en Schoorl, 7 km.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 Zon voorwoord. Cuckoo or quirky when asked her her name and she said call me Ten 6.9. Zie